Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Op Curaçao zijn twee mannen opgepakt die na de moord op Helmin Wiels... een dreigvideo op YouTube zouden hebben geplaatst. Ze worden verdacht van bedreiging en moord met voorbedachte raden. De politie kan niet zeggen of het om de moord op Wiels gaat. De mannen zijn twee broers van 19 en 27 jaar. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. Wiels werd zondag doodgeschoten.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 Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Hier en daar kan het wat nevelig zijn. Overdag in het noorden veel bewolking. De rest van het land zonnig. Smiddags overal bewolkt en dan volgt buige regen. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Martijn Middel en Ningelo Stom. Goedemorgen. Het is woensdag 8 mei 2013. De dag dat de zoektocht verder gaat naar de 9-jarige Ruben... en 7-jarige Julian van der Schuit uit Zeist. De twee werden maandagavond voor het laatst gezien... in het bijzijn van hun inmiddels dood aangetroffen vader. De man pleegde zelfmoord en werd gisteren dood aangetroffen... in het recreatiegebied het Doornse gat op de Utrechtse heuvelrug. De politie is op dit moment met man en macht op zoek naar de twee kinderen. 8 mei is ook de dag van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een gewest dat ooit tweetalig was... Maar Vlaams is er steeds minder vaak te horen. Vuil jonge mensen die nog het Brussels dialect spreken. vinden ze niet vuil. Met zijn allemaal ascuur Brussels klappen gedrooid. Het zijn allemaal avere mensen allee, van, van een zekere leeftijd die nog dat dialect spreken. Alleen de oudere mensen spreken nog Vlaams-Brussels. Voor de rest, de jongere mensen die spreken allemaal Frans. Af en toe een keer een Vlaams woord tussen. Hè? Uh, maar, maar voor de rest uh, is, is, is Brussel volledig, bijna volledig verdwenen. Staat En vandaag gebruikt een delegatie van Nederlandse kamersleden het meireces als een goed excuus voor een werkbezoek aan China. In deze we will we een van de meest common greetings used in China. Je kunt dit van lessen 1 herinneren. Ni Hao Hi, Hello, and How do you do? When you want to greet someone in the morning, you can also say zaua. Zaua. Uh, it's very commonly used, but it's slightly informal. Zaua. Niho. Weet het zo goed? Ik weet het zaua. niet heel zeker. Ta. Nee. Wilt u reageren op dit programma? Bel dan met ons gratis nummer 0800 1121. U kunt ook twitteren, dat kan altijd, maar ook specifiek over dit programma... met de hashtag WNLNacht. De vraag of er geboord gaat worden naar schaliegas in de Nederlandse bodem ligt behoorlijk gevoelig. Als het aan regeringspartijen VVD en PvdA ligt, gaat er in ieder geval serieus gekeken worden naar de opties. Tweede Kamerlid René Leegte van de VVD houdt zich in de Kamer bezig met het dossier schaliegas. Hij zit dit uur bij ons in de studio, meneer Leegte. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Even voor alle duidelijkheid: dat schaliegas, wat is het nou precies? Ja, schaligas is eigenlijk gewoon aardgas. CH4 is de chemische reactie. En het zit in een andere laag dan normaal. Dus eigenlijk, als je wil kijken wat het is... 350 miljoen jaar geleden was de evenaar lachen over Nederland. Was dit een soort tropisch oerwoud. Toen is de evenaar verschoven, klimaatverandering. is Op die bossen is zand gekomen. En onder de druk van dat zand wat overheen kwam... is er kolen, uh, gas en olie ontstaan. En dat heeft zich in verschillende lagen in de ondergrond opgeslagen. En een van de lagen is zandsteen, dat zit in Slochteren. En een andere laag is lijsteen, dat is eigenlijk klei. En dat zijn dunne plaatjes. En dat zit bijvoorbeeld onder bokstof in de En Wat is dan het grote verschil tussen die twee? Nou, feitelijk niks. Dus ik had ook een tijd geleden een discussie met een wethouder van GroenLinks uit Breda. En na een half uur riep de man vertwijfeld uit... maar je kunt dus gewoon koken op aardgas. En dat is ook zo, want aardgas is gewoon aardgas. Alleen de, de, de laag in de ondergrond is een andere. Dat is het verschil. Ja, maar dat levert natuurlijk praktische gevolgen uh, op. Uh, uh, want anders zou de discussie ook niet zo groot zijn. Dat, dat zal heel anders in zijn werk gaan als het gaat om, om, om het boren. Ja, er is een, een technisch verschil in de winning. Dat is, uh, je moet zogenaamd wrekken. Dat is waar mensen ook bang voor zijn. Dat betekent dat je een ontstopping moet maken, want de, de klei, dat zijn plaatjes, die plaatjes mm -hmm. zitten dicht op elkaar. En om te zorgen dat het gas eruit komt, moet je zorgen dat die plaatjes van elkaar gaan. Nou, dat doe je door uh, uh, uh, te, te, te vroeten in die laag. Dan spuit je water met zandkorreltjes erin en dan blijft dat, dat open en dan gaat het gasstrand eruit. En wat is nou, waar zit dan al het gevaar? Nou, het gevaar, het is meer dat er heel veel emoties zijn. Er is een filmpje geweest, Casland. En als je gaat koekelen op schaligas, dan, dan zie je heel erg snel een filmpje... met een vlammetje die uit een kraan komt. Ja. En dat filmpje is gemaakt in Biddock, Pennsylvania. En die man die vliegt ook bijna in brand. Precies, precies. Een grote schrikreactie iedereen, oeh, oe, wat is dit feestelijk. Maar als je naar Dimmek, Pennsylvania zou gaan, dan is daar de grote attractie van het dorp: is een fontein met een vlam daarin. Al 50 jaar. Mm -hmm. Dus 50 jaar geleden hebben ze dat aangestoken. Dat komt omdat in dat gebied is heel veel moerassen. En ja, bomen onder water maken ook aardgas, ook methaan. Wow. En dat zit in die moerassen. En dat, ze leggen daar de waterleidingen minder zorgvuldig aan dan in Nederland. En daardoor is er dus al 50 jaar aardgas in het. Waterleidingen systeem van Dimmek, Pennsylvania. Dus u eigenlijk ontkent u dus die gevaren die ze noemen van schadigas? Nee, nou, ik ontken het niet. Ik zeg alleen dat die film een een een uh, is. Dat is namelijk uh, te uh, heftig. Uh, ja, het is gewoon niet waar. Dus, dus in dat dorp is al 50 jaar, komt er gas uit de kraan. Ja. In Nederland zal dat nooit gebeuren. In Dimmock, Pennsylvania, wordt niet gewonnen naar schaliegas. Maar het is wel op die manier geclaimd. En ik vind dat onverstandig. Ik vind dat we een beetje nuchter naar de cijfers, naar de feiten moeten kijken. Hè. Gewoon moeten kijken wat is nou de potentie van dit aardgas in die andere laag in de ondergrond, voor de Nederlandse economie. Nou, Ooit heeft uh, de gasbel in Slochteren uh, de Nederlandse economie... een goede stimulans gegeven. Nu wellicht schalieglas, scha daar gaan we straks over praten... waar we het ook over gaan praten, is of we uh, olie onafhankelijk kunnen blijven. Dat doen we met VVD Tweede Kamerlid René Leegte... want die zit dit hele uur bij ons in de studio. Nou, we gaan eerst naar China. Want... Het is meireces recess, dus heeft een gedeelte van de Tweede Kamer tijd om op bezoek te gaan in China. Niet slechts om foto's te maken van de Chinese muur, maar ook om te werken. De leden van de Tweede Kamer laten zich informeren over de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkeling in het land. Zo zit op dit moment in China Tweede Kamerlid Joël Voorderwind van de ChristenUnie. Nihao, Nihao, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het is voor u ochtend. Voor ons is het nog heel vroeg in de ochtend. Wat staat er vandaag bij u op de planning in China? Uh, op dit moment hebben we gesprekken met uh, Nederlandse journalisten toevallig. Maar we gaan straks de trein pakken naar Shanghai. We zitten nu nog in Peking, in Beijing. Mm -hmm. En we moeten een uurtje of uh, vijf reizen naar Shanghai, langs de kust. En daar hebben we dan ook weer allemaal gesprekken. Maar we zijn hier vanaf zaterdagochtend uh, geweest om gesprekken te voeren met ja, bloggers, kunstenaars, uh, journalisten, advocaten. Maar ook met uh, ministers, uh, parlementsleden. En waarom? Dus We proberen van alle lagen... ...van de bevolking uh, een indruk te krijgen van hoe China in elkaar steekt. Want waarom zit u daar omdat, nu? Ja, China is voor Nederland ook een belangrijk land. Uh, vanuit de EU zijn we de tweede investeerder in uh, China. En er gaat miljarden om aan investeringen. Er zitten hier uh, over de duizenden uh, Nederlandse bedrijven. En voor Nederland is China ook alweer een uh, interessant land. Want ook voor hun zijn wij het tweede land waar China investeert... ...als het gaat om de Europese Unie. Maar buiten dat, ja, China is een enorme opkomende economie. Het is trouwens de tweede economie in de wereld na Amerika... als het gaat om het uh, bruto-nationaal product. Uh, dus het is een, een mega land. En uh, wij wilden als Kamer uh, al jaren een keer naar China... als Buitenlandse Zakencommissie. En dat lukte steeds niet vanwege allerlei redenen. Onder andere omdat we een keer er, uh, de Dalai Lama hebben ontmoet. Maar gelukkig deze keer uh, dan wel. En ik moet zeggen, het is een zeer indrukwekkende reis. Want hoe bevalt het? Hoe zijn die gesprekken nu? Nou, je wordt een beetje heen en weer uh, um, uh, gesleept van de hele critici. Mensen die echt in de gevangenis hebben gezeten. Die advocaten die bedreigd zijn of in elkaar zijn geslagen. Uh, kunstenaars die huisarrest hebben gekregen. Heeft u ook gesproken uh, met Ai Weiwei, die bekende kunstenaar uit China? Ja. Ja, die hebben we ook gesproken. Die heeft inderdaad ook huisrest gekregen. Eh, eh, omdat hij zich kritisch via de kunst uitliet. En omdat hij kritische vragen stelde. Eh, we hebben ook gesproken met kerkleiders. Eh, ja, een aantal daarvan zitten op dit moment ook nog eh, in de gevangenis. Puur en alleen omdat zij zich niet wilden registreren bij de overheid. Of omdat ze bijbels eh, verspreiden. Dat kan je drie tot eh, vijf jaar gevangenisstraf eh, opleveren. Dus die verhalen hoor je. En tegelijkertijd hoor je eh, de overheid en de ministers. die ziet daar weer een heel ander verhaal, een relativerend verhaal overstellen. Die zeggen, ja, kijk, we kunnen niet de touwtjes helemaal loslaten. Het gaat om 1,3 miljard mensen. En de, het, het sleutelwoord hier is stabiliteit, eh, voorkomen van desintegratie. Er wordt verwezen naar de Arabische eh, opstanden, hoe mm -hmm. dat tot eh, ja, chaos heeft geleid. En ze zeggen, ja, wij, wij hebben hier mensen te voeden? Het gaat om 25 miljoen eh, nieuwe banen die we elk jaar weer moeten creëren om iedereen aan het werk te houden. Dus dat is voor hun... Uh, ja, de, de rode draad zo'n beetje. Ja, zijn er u ook dingen opgevallen uh, die u van tevoren niet verwacht had? Ja, ik moet zeggen dat het veel moderner is dan dat ik me had voorgesteld. Uh, je ziet hier enorme moderne uh, gebouwen, skyscrapers. dus, dus uh, in, Enorme kantoorpanden met, uh, met reflecterende ramen. Wacht u maar thom, tot, je, tot u in Shanghai bent. Dat wordt nog hoger, die gebouwen. Ja, dat wordt nog gigantischer. Ja, even voor de indruk, er wonen hier ongeveer uh, 15, 16 miljoen Chinezen in deze stad en in Shanghai is dat nog meer. Dus dat is gelijk aan de Nederlandse totale bevolking. Eh, dure auto's op de straat, brede wegen, eh, goed onderhouden allemaal. Dus dat maakt wel flink indruk. Tegelijkertijd files, maar ook weer smok. Dus de andere kant van die hele economische ontwikkeling. Zit hier, eh, dagelijks zitten ze op, op een percentage van 200 procent. Terwijl bij ons... Uh, iedereen binnen moet blijven bij 50. Ja. Dus ja, dat accepteert men dan ook maar weer allemaal. Door die, door die vervuilde kolencentrales. Dus je komt dus met dus verkoudheid een verkoudheid thuis beeld. waarschijnlijk ook straks weer in Nederland. Nou ja, je voelt het in je keel. Je krijgt heel snel een, een, een droge keel. Uh, en het is heel lekker om straks te kunnen douchen in ieder geval. Maar je wordt dus heen en weer gesleept van uh, enorm indrukwekkend. En, en tegelijkertijd sta je op dat uh, Tiananmen Square, dat plein van de hemelse vrede. Ja. En je weet dat daar in 89 natuurlijk... Uh, ja, heel veel studenten zijn omgekomen. En, en nog steeds weten we niet van iets van duizend studenten... wat er nu met hun uh, gebeurd is. Dus het is constant een dubbele verhaal. En onder de indruk zijn. En tegelijkertijd in je achterhoofd uh, ja, de strafkampen. Het, uh, uh, het, de het, censuur. Het is in ieder geval iets dat u niet zal vervelen. U bent daar met negen Kamerleden. Waarom is het zo belangrijk dat er zoveel Kamerleden afreizen naar China? Acht Kamerleden. Ja, het is een bezoek dus echt van de complete buitenlandcommissie. Omdat... Uh, ja, China is een, is een megaland, een belangrijk land voor, uh, voor Nederland. Uh, en we wilden dus gewoon met de hele commissie uh, deze kant. Het zijn een paar collega's, niet van de kleinere partijen. Maar het is een, het is een land wat constant natuurlijk terugkomt, ook in de buitenlandagenda van, uh, van Nederland. Als het gaat om handel, maar ook als het gaat om uh, die mensenrechtenagenda. Uh, als je je bedenkt dat hier 400.000 mensen in strafkampen zitten, waarbij de meesten uh, geen eerlijk proces hebben gehad of geen proces hebben gehad, ja, dan zijn dat dingen waar je je zorgen over maakt. Ja. Um, en en, en ja, voor mij als, uh, als christen maak ik me natuurlijk ook zorgen over de geloofsgenoten die hier niet vrij hun geloof kunnen beleven. Ja. En er zitten allerlei beperkingen aan uh, het, het hebben van een kerk. Het is uh, een, een leerzame tijd, dus die dagen in China met de uh, Kamercommissie. Het wordt ook weer een uh, drukke dag voor u, denk ik, meneer Voordewind. U bent uh, daar met uh, een aantal collega-kamerleden. Ik kan me voorstellen dat u uh, er wel één of twee in gedachten heeft... waarmee u het liefst vanavond karaoke zou zingen. Um, nou, we drinken wel eens een uh, glaasje avonds En het is natuurlijk <laughs> erg leuk om je collega's op een andere manier even te spreken... dan uh, altijd uh, in het debat. Dus, de, dus voor de relatie zit het ook erg, uh, erg goed. ja. Want u bent uh, maar, daar met Harry van Boemel, uh, ja, Hand ja. en broeken, zo noemen we nog een paar namen. Maar, maar doen jullie ja. ook zulke gezellige dingen? Gaan jullie ook karaoke zingen? Want dat is natuurlijk wel typisch Chinees. Ja, je ziet het hier wel. Op het moment dat we door de straat heen reizen, dan zie je wel eens uh, de grote schermen buiten. Het is een heel gezellige winkelstraat inderdaad. Uitgaansleven is hier ook uh, vrij groot, dat wist ik ook niet. Uh, nee, maar we hebben nog niet ook gezongen, maar uh, we hebben nog een paar dagen te gaan. Kan, ja, je, kan je zeggen? En wellicht kunt u Kees van der Staaij in een van die dagen uh, verleiden tot een uh, duet uh, daar in China. In ieder geval hartelijk dank, Joel voor de wind van de Christenunie. Trip. Het is 17 minuten over 5 U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Wij zijn wakker, u bent wakker. De meeste Nederlanders liggen nog lekker te slapen. Maar de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. En Annette Schoed neemt ze met u door. Te beginnen met De Telegraaf.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 Het tekort is ontstaan doordat Chinezen massaal Nederlandse melkpoeder inkomen, om, inkopen om dit voor veel minder geld door te verkopen. Voor veel meer geld natuurlijk, moet ik zeggen, in China. Ze worden er rijk van. Want sinds het melkschandaal in 2008, waarbij meerdere baby's stierven, hebben de Chinezen geen vertrouwen meer in hun eigen melkpoeder.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 Voor het eerst huren scholen voor voortgezet onderwijs op grote schaal zelfbureaus in die examentrainingen bieden. Zeker 160 scholen kopen centraal hun bijspijkencursussen in die de leerlingen kunnen volgen gewoon tijdens lestijd. Dat schrijft trouw vandaag.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 En dus willen de scholen hun resultaten extra opkrikken. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendbladen. Dankjewel, Enet Schut. Zometeen ben je bij ons terug voor het laatste nieuws. Bij ons in de studio zit VVD Tweede Kamer, meneer René Leegte. Schaliegas is het thema dat deze ochtend centraal staat in Nuorwakker. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het net al even globaal gehad over de impact van schaliegas. Zou dit gas ons bijvoorbeeld ook onafhankelijk kunnen maken van olielanden? Nou ja, wat we net hebben gezegd ook is dat schaliegas eigenlijk gewoon aardgas is... maar dan is het een andere laag uit de ondergrond. En of het ons onafhankelijk gaat maken, niet als Europa. Als Europa hebben we zoveel energie nodig en hebben we uiteindelijk zo weinig in de grond... dat we altijd energie zullen moeten blijven importeren. Dat is anders dan de Verenigde Staten, waar je ziet dat schaliegas echt een revolutie heeft gebracht. Daar zit ook veel meer in de grond. En de strategie van Amerika is ook anders. Hoe is hun strategie dan? Nou, de, de, de, uh, uh, uh, de strategie is altijd gericht geweest op onafhankelijkheid. Uh, dus je ziet dat ze, ze mogen bijvoorbeeld geen ruwe olie exporteren. is in de grondwet vastgelegd. Dus ook het schaliegas mag niet geëxporteerd worden uit Amerika. Uh, ruwe olie wat in Amerika gevonden wordt mag ook niet geëxporteerd worden. En daarmee ze, hebben ze een hele andere manier van nadenken over energie. In Europa zijn we veel meer bezig met het gevoel dat we de wereld moeten redden tegen klimaatverandering. En, en we zijn dat, veel groener eigenlijk. Dat zeggen we. Uh, dat is niet we, zo. Nou, We weten niet goed wat groen is. Als je kijkt naar CO2, dan moeten we constateren... dat in Europa meer CO2 aan het uitstoten zijn. Dat Duitsland meer CO2 uitstoot dan het jaar daarvoor. Ja. Omdat ze naast windmolens kolencentrales bouwen. Dus wij hebben vaak een goed gevoel... Uh, maar durven niet echte beslissingen nemen. Terwijl je in Amerika ziet dat de energie goedkoop wordt... de economie trekt aan en de CO2-uitstoot daalt... En dat vind ik verstandig. En dat is ook een kans die schaliegas biedt. Waarvan ik vind dat we daar in Nederland ook nieuwsgierig naar moeten zijn... wat het ons kan brengen. Ja, even om een beeld te vormen. We hebben het nu de hele tijd over schaliegas. U zegt al, onafhankelijk worden als Europa. Dat gaat er niet mee lukken. Maar als we het nu zouden gaan aanboren, een, een, een inschatting... Hoe, hoe lang kunnen we er dan mee verder? Ja, dat zijn allemaal schattingen. Kijk, de, de, de schattingen nu zijn dat er zo'n 200 tot 500 miljard kubieke meter aardgas... onder de grond zit in die schalielaag. Mm -hmm. uh, dat is ongeveer evenveel als in de kleine velden in Nederland. We hebben in Nederland uh, een velden, veld, dat is het grote veld, en kleine velden. Dus dat is een behoorlijke hoeveelheid. Hoeveel jaar zou je daarmee kunnen doen? Ja, hangt een beetje vanaf natuurlijk hoe snel je dat gaat winnen. Uh, um, maar het is, dat is een aantal jaren. Maar, maar de vraag is vooral kloppen die schattingen en kun je het winnen? En uh, daarnaast de vraag, krijg je dan innovatie zodat je meer kan winnen? Je hebt een, een, een, uit, uit de geschiedenis weten we dat als je een, een, pot aan, een put aanboort... dat je op een gegeven moment innovaties krijgt. Dus dan gaat zo'n put veel langer mee dan je in eerste instantie gedacht had. Wordt zuiniger mee omgegaan eigenlijk? Ja, het wordt zuiniger, je hebt nieuwe technieken, je snapt het beter... je kunt er meer uithalen, uh, dus... dus. Uh, wat ik vind, je moet nieuwsgierig zijn om te kijken wat er nou echt zit. En hoe je dat veilig uh, uit de grond kan halen. Nou, zijn de Amerikanen zijn al een hele stap verder. Dat zeg je zelf ook. Kunnen we dan niet hun kennis gebruiken om bij ons te zorgen dat die schattingen 1 beter worden? En dat de 2 ook beter geëquipeerd zijn om meteen om dat gas uit die grond te halen. Ja, en dat is ook wat gaat gebeuren. Je hebt een bedrijf qua drie jaar, dat is dan een Engels bedrijf... die in Engeland ervaring heeft, vandaar wordt ook geboord naar schaliegas. Ik was daar vorige week en ze hebben daar het fiscale regime ook uh, uh, aangepast... zodat het uh, gestimuleerd wordt om naar schaliegas te boren. En dat vind ik ook verstandig, want als je bodemschat in de grond hebt... Nou, dan gebruik ze dan. Ja, en nu zijn er veel uh, ja, klachten ook eigenlijk over. Bijvoorbeeld bewoners die rondom plaatsen wonen... waar dat schaliegas dan geboord zou moeten worden... Dat is ook wel te begrijpen dat mensen dat niet fijn vinden dat het naast hun huis gebeurt. Nee, dat begrijp ik ook goed. Ik ben zelf een paar keer in Bokstol geweest... waar dan zo'n mogelijke locatie is voor zo'n proefboring. Ik heb in de buurt gewoond, ik heb in een bos gewoond, dus ik ken dat gebied goed. En het is natuurlijk niet leuk als je ineens activiteiten krijgt... in een gebied wat nu heel rustig is. Maar aan de andere kant, uh, uh, zo'n boordtoren staat daar heel kort. Dus je, je, je boort, dan staat zo'n toren. Nou, dan heb je het gas aangeprikt, dan gaat dat stroom, dan gaat die boordtoren weg. En wat je dan nog ziet, is een aantal buizen boven de grond. Uh, dus, dus, en, en als het dan uitgewerkt is, dan gaan die buizen ook weer weg. Is dat niet gevaarlijk, die, die, die hele, dat hele proces? Nee, nee, nee. Dat is, uh, um, er zijn mensen bezorgd omdat er chemicaliën gebruikt worden... Ja, en dat je bijvoorbeeld net als in de situatie als in de, in de Verenigde Staten... dat je dan een vlammetje bij het water houdt en een ontploffing krijgt uit de kraan. Precies, en, en, en bij dat aardgas naar nou, het Nederlandse uh, uh, waternet is zo goed... dat er echt geen vervuiling in kan komen. Dus er komt echt niet zomaar troep in het Nederlandse uh, water. Zelfs niet als er door schaliegas dus geboord gaat worden? Nee, want dat doen we ook al veertig jaar. Hè? In Nederland boren we al veertig jaar de grondwater heen. Dus dat is allemaal niks nieuws. Het enige is, is dat we ja, emotioneel zijn geworden door die filmpjes... Mm -hmm omdat mensen kennelijk een belang hebben om tegen schaliegas te zijn. Ja, nou, maar dat effect dat neem je niet zomaar weg. Laat ik het wat, wat, wat, wat sterker stellen dan. Uh, René Leegter, VVD Tweede Kamerlid, woordvoerder op dit gebied. Mensen die bezorgd zijn, die uh, wellicht straks een proefboring naast zich krijgen, die hoeven zich wat u betreft absoluut. Maar dan ook op geen enkel punt zorgen te maken over die proefboringen. Nou ja, we zijn in Nederland hebben we goede milieuwetgeving. Dus die boringen, als politici als ik geen vertrouwen hebben Maar Is dat eigenlijk... ja of nee? Ze hoeven zich geen zorgen te maken, nee anders gaan we het ook niet doen. Nee, maar, antwoord, maar er ja. zijn wel risico's, dat ontkent u niet. Er is geen enkele energiebron zonder risico's en zonder nadelen. En iemand die zegt dat dat bestaat, die, die jokt, want dat is gewoon niet zo. Nee. Maar het gaat erom hoe beheers je die risico's. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Goed, mm -hmm. dat gaan we, nu, uh, en we doen een onderzoek, dus dan gaan we uh, leren of dat zo is. Dan gaan we proefboring doen om in de praktijk te kijken. Maar ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Nou, kan Schadigas ons ook uit de crisis trekken? Dat horen we zo meteen. We praten er verder over met onze studiogast, VVD Tweede Kamerlid René Leegt. Hij zit tot zes uur bij ons in deze Radio 1 studio. Volgende week, dinsdag, dan is hier de dag des oordeels. Dan horen we of we nu eindelijk weer eens in de finale staan... van het Eurovisie Songfestival. Anouk zal die avond haar nummer Birds ten gehoor brengen. Maandagavond had Anouk haar eerste repetitie... in de plaats waar het allemaal moet gebeuren, het Zweedse Malmö. Songfestivalverslaggever Richard van der Krommert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe waren de reacties op haar eerste repetitie? Nou, uh, je kunt wel zeggen dat haar repetitie uitstekend is ontvangen op haar eerste dag uh, moesten in totaal 8 van de 39 deelnemende landen aantreden ook repeteren dus en alleen Anouk lukte het om het hele perscentrum stil te krijgen Kijk, en dat met haar, haar nummer we gaan even naar een, een kort uh, quoteje luisteren ja, Eigenlijk een heel dramatisch nummer en dus de hele zaal werd stil toen Ja, en het, en het want uh, in de nummers die voor Anouk zaten, die dus ook voor haar moesten repeteren... zitten ook een paar dramatische ballets. Sterker nog, het stikt dit jaar van de ballets op het Eurovisie Songfestival. Dus op een of andere manier heeft de Nederlandse inzending toch een schaar te raken... die de rest niet weet te raken. Richard, hoe vaak hebben we dit al niet geroepen van tevoren... in de aanloop naar zo'n Songfestival? Dit keer gaat het hem echt worden, de reacties zijn positief. Iedereen tipt de Nederlandse inzending en dan uiteindelijk halen we überhaupt die finale niet. Hoe vaak hebben we dat ah, ik... niet al meegemaakt? Ik vind het echt heel goed dat Nederland hoofd blijft houden en mee blijven doen. Dus dat we elk jaar uh, een, een liedje scoren dat de finale kan halen, dan wel de finale gaat halen. En vorig jaar waren de voortekenen ook inderdaad niet slecht. Hè. Als je wijst op vorig jaar begrijp ik dat. Want mm -hmm. uh, bij de fans was uh, You and Me van Joan Franca echt een van de vijftien favorieten om door te gaan. Uh, ja, maar aan de andere kant de had ze zo'n Indianenpak aan. Niet, niet iedereen nam haar serieus, toch? Nou, dat Indiana-vak heeft uh, niks in de weg gezeten, of uh, in de Indiana-tooi moeten we zeggen. Hij heeft wellicht de, de enige heeft... punten opgeleverd. Uh, wat, wat in de, <laughs> de weg heeft gezeten is de waardeloze opvoeringen op het podium. Je zag dat het daar misging, dat de net ongeveer een kilometer achter Jones stond. Dat er op het laatste moment uh, vier modellen werden ingehuurd die ook nog eens instrumenten moesten gaan spelen. Dat zag er. Heel amateuristisch uit. Moesten daarna nog een wandleggetje maken daar. Nou, Zo'n toen, want ze stond weer aan de andere kant van het podium. Zo knullig, zo amateuristisch. Zo hebben we dit jaar niet aangepakt. En daarom sturen we nu onze eigen rock bitch, Anouk, die kant op. Uh, ja, het mag ook wel eens een uh, naam van formaat. Hè? Want anders kan het wel eens zo zijn dat uh, de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Uh, misschien tot het verleden gaat behoren. Als ook dit niet lukt. Uh, dat geloof ik niet. Want de AVO schuift aan bij de Tros. En sterker nog. Uh, Directeur Willemijn Maas uh, van de AGO gaat volgend jaar ook mee. Nee, volgende week moet ik zeggen ook mee naar uh, Zweden toe. En die hebben er juist heel erg veel zin in en heel veel ambitie. En dat uh, klinkt mij alleen maar goed in de oren natuurlijk, om er toch iets van te maken. We moeten ook realiseren dat Nederland gewoon de laatste negen jaar gewoon eigenlijk bakker heeft gestuurd. Ja, nou nu sturen we dus Anouk. En zij is ook best bekend, toch, in het buitenland? Ja, ze heeft uh, in ieder geval, uh, ik weet, in, uh, in Israël uh, hits gescoord in uh, Zweden zelf heeft ze zelfs een, volgens mij een gouden plaat met de allereerste album uh, gehaald. Kijk. Daar ja. kennen ze haar echt nog en ook in de Scandinaviëse verschillende optredens gedaan. Ja, ik heb haar plaat wel eens bij een tweedehandzaak in, in Zweden uh, zien liggen. En daar was hij ja. volgens mij nog 10 euro toen. Of wat dat, was het in Zweedse kronen, zoiets in ieder geval. Dus dan moet ze wel op de gemak zijn in ja. Malmö straks. Uh, dat Sowieso, want ook in Malmö heeft ze ook haar laatste album, dat volgende week uitkomt, met allemaal die treurige liedjes erop, heeft ze opgenomen. En sterker nog, tussen de bedrijven door, als ze even niet hoeft op te treden, zoals bijvoorbeeld vandaag, hoeft ze niet te repeteren, werkt ze aan haar nieuwe album met haar producer en het is in de studio in Malmö. Alle tijd wordt benut. Wie zijn de andere kanshebbers naast Anouk? Ja, de andere kanshebbers... Nou, ik. Ik denk dat we vooral moeten zoeken naar uh, Italië, Rusland en Denemarken. Daar gaat het een beetje om dit jaar. En vlak daarachter zien we in de peilingen in ieder geval Anouk opduiken. En wat voor types zijn dat? Ik had bijvoorbeeld gehoord dat Denemarken trommels en keltische fluiten uit de kast tovert. Ja, het doet het altijd heel goed op het Songfestival. Al dat <lacht> soort keltische invloeden. Dat is echt, uh, eigenlijk wel een hele klassieke uh, Songfestival inzending. Wordt, ook, wordt het erg leuk uh, in beeld gebracht. Er gebeurt de hele tijd wat. Uh, als je kijkt, um, Italië, moet we nog even afwachten, die hebben nog niet gerepeteerd. En Rusland heeft een mooie klassieke ballet met, met uh, veel ballonnen op de achtergrond. En wordt gezongen door de winnares van de Voice daar. Ja, en jij hebt het er uh, druk mee hè, de komende dagen, Richard. Ja, ja ik, ik ga er niet van slapen. <laughs> <laughs> nou ja, veel plezier. We spreken elkaar uh, volgende week weer. En uh, voor nu, uh, dankjewel Richard van de Convert. Dankjewel.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 Paul de Leeuw heeft zondag twee mannen een joint laten roken in de studio van zijn Vlaamse programma Manneke Paul. Hoewel het fragment niet in de aflevering zit, riskeren de makers van het programma Strafvervolging. Dat denkt althans de Belgische criminoloog Bries de Ruiver. Hij zegt dat vandaag in verschillende Belgische kranten. De uitzending wordt vandaag uitgezonden bij de Vlaamse Omroep VTM. Ruim 31 miljoen euro. Dat heeft het schilderij Le Pomme, de appelen... van de Franse schilder Cézanne, gisteravond opgeleverd. De opbrengst ligt hoger dan de geschatte 19 tot 27 miljoen euro. Het is niet bekend wie het doek wist te bemachtigen. Het doek wordt gezien als belangrijke stap op weg naar de moderne kunst. Vooral vanwege de vormen, maar ook door de kleurgeving en de schaduw. En dan nog het weer, met onze weerman Stijn van Antwerpen. We starten vandaag met bewolking... maar zo aan het einde van de ochtend schijnt de zon ook van tijd tot tijd...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 Hey, de Lumineers, Het is zes minuten over half zes. Goedemorgen, u luistert daar nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. Schaliegas. De een ziet er de energie van de toekomst in, de ander milieuvervuiling. Toch zou schaliegas misschien wel eens dé manier kunnen zijn om Nederland uit de economische crisis te trekken. Dit uur in onze studio, René Leegte, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij houdt zich in de Kamer bezig met het dossier Schaliegas. Meneer Leegte, is schaliegas nu de manier om uit de crisis te komen? Nou, of het de manier is, dat weet ik niet, maar het is wel een manier. Kijk we, wat we in Nederland en in Europa doen is energie importeren uit andere landen. We kopen veel aardgas uit, uit Rusland. En schaliegas is eigenlijk niks anders dan aardgas, maar dan het een andere laag in de grond. En dan is de vraag, ga je welvaart overdragen naar Rusland? Betalen wij Poetin? Of gaan we het zelf doen? En ik vind het dan verstandig om te kijken of we zelf geld kunnen verdienen met schaliegas. Daarmee onze eigen werkgelegenheid stimuleren. Ook onze eigen chemische industrie. Want aardgas is een belangrijke grondstof voor chemie. Uh, kun, ja, kunnen helpen om een goedkope manier van goede welvaart en goede werkgelegenheid te krijgen. Hoe zouden we dat moeten doen? Nou, dat is door nieuwsgierig te zijn en kijken wat de potentie is. Op dit moment doen we een onderzoek naar de veiligheid van het boren naar schaligas. Uh, dus dat, dat aanprikken van die diepe ondergrond. En als dat dan veilig is, vind ik dat we ook de volgende stap moeten zetten... en zo proefboring doen. Uh, omdat ik denk dat... dat, dat ja, de potentie van schaliegas, van dat aardgas, is, is belangrijk voor de economie. Want energie is, is, is belangrijk, we kunnen niet zonder. En dan is de vraag, ga je dure opties kiezen... en dus je, je concurrentiepositie verzwakken ten opzichte van andere landen... die wil nieuwsgierig zijn naar goedkope energiebronnen. Maar nu komt er wel kritiek op die proefboringen. Niet iedereen is het daarmee eens. Hoe gaat u bijvoorbeeld buurtbewoners die daar wonen, hoe overtuigt u hen dan? Nou, wat ik in de Kamer heb gezegd is... Uh, laten we nou kijken of we de die geslagen worden voor schaliegas, dus in die diepe ondergrond... zodra ze uitgebruikt zijn, kunnen gebruiken voor geothermie, voor aardwarmte. Want je zit dan twee kilometer diep. Als je iedere honderd meter is de aarde drie graden warmer. Dus als je dan die, die, die, die diepe onderlaag gebruikt voor een aardwarmtesysteem... dan heb je dus daarna onbeperkt, decentrale, duurzame energie. En dat is wat we allemaal winnen. En je betaalt dat dan met het schaliegas, dus met de aardgaswinning. Mm -hmm. En vervolgens heb je dus onbeperkt... Uh, duurzame energie. Nou daarmee profiteert die lokale omgeving dat je die warmte niet zo ver kan, kan, kan transporteren. Ja, dat zijn dan buurbewoners, daar hebben we het over. Aan de andere kant hebben we het natuurlijk ook over het politiek draagvlak. Uh, want uh, uh, coalitiepartner PvdA is uh, niet zo'n hele betrouwbare coalitiepartner lijkt het op dit moment. Uh, uh, eerst uh, voor uh, proefboringen, nu weer tegen. Wat maakt u daarvan? Nou, wat, ik, ik geloof wel in de Partij van de Arbeid. Volgens mij zijn zij goed voor hun woord. En wat zij gezegd hebben en wat zij volgens mij nog steeds zeggen... is we wachten het onderzoek af en dan gaan we kijken. En ik heb alle vertrouwen dat het onderzoek zo uitwijst dat het veilig kan. Nou, en dan, als dat zo is, gaan we ook de volgende stap zetten. Ik kan me niet voorstellen dat een betrouwbare en verantwoordelijke partij... is de Partij van de Arbeid onderzoek laat uitvoeren voor veel geld. En dan van tevoren al zegt... ik ga niet met de uitkomst van het onderzoek, uh, geloof ik niet. Het is geen GroenLinks, die doen dat wel. Die zeggen, we gaan onderzoek doen, maar ik weet toch wel wat er uitkomt. Nou, volgens mij is ook de Partij van de Arbeid niet van die lijn. En doen we het onderzoek omdat ze nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten. Maar ja. het moet wel schoon en veilig, zeggen zij. En dat is natuurlijk niet helemaal zeker te zeggen. Ja, het moet wel schoon en veilig. En ik verwacht ook dat dat, wel, dat, dat de uitkomst zal zijn dat dat kan lukken. Uiteindelijk moet je... De vraag is die erachter zit. Heb je vertrouwen in je eigen milieuwetgeving? Nou, mijn antwoord is ja, want daarvoor maak ik milieuwetgeving. Nou, is het dan ook dat Diederik Samson eigenlijk meer, meer een, een gebaar maakte naar zijn eigen achterban, hè, die ook wat kritisch is? Uh, uh, dat hij daarom zegt... Nou, als het nu in stemming wordt gebracht, zo'n proefboring... dan zeggen we nee, maar als het schoon en veilig kan... hij weet wellicht al dat dat dan de uitkomst van een onderzoek kan zijn... dan doen we het wel. Is, is dat ook gewoon weer het politieke spel? Nou, ik denk dat, dat, dat leden van de Partij van de Arbeid... Uh, misschien minder goed geïnformeerd zijn. Uh, uh, en gewoon op basis van de emoties en filmpjes als Gasland... waar dan een vlammetje uit de kraan komt... Uh, denken van, oh jee, dit willen we niet... Um, ik denk ook dat de Partij van de Arbeid uh, uh, van Diederik Samson heeft gedacht... we krijgen ook wel goedkope windenergie. Maar goed, de eerste wet van leegte kan de wind niet aanzetten. Dus daar zitten ook nadelen aan. Het is duur. Um, um, dus dat proces in de Partij van het gaat lopen. Maar uiteindelijk moet ik zaken doen met de Tweede Kamerfractie, met Jan Vos. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Uh, tot slot nog even naar uw en mijn portemonnee. In Amerika heeft het uh, schaliegas ervoor gezorgd dat de gasprijs flink omlaag is gegaan. Ja. Uh, kunnen wij nou straks ook uh, goedkoper ons huis warm houden met, uh, met, uh, met ons cv-keteltje? Nou, ik denk in ieder geval dat de prijs niet zal gaan stijgen. Wat anders wel gaat gebeuren. Dus het heeft absoluut een prijsdempend effect. En dat is belangrijk voor onze koopkracht, ja. Zometeen praten we verder over de mogelijkheden van schaliegas... met PvdA, eh, ja, moet u mij horen, met VVD, Tweede Kamerlid de <laughs> En ook Dank. gaan we zo meteen beden met verslaggever Jilda van op Zeeland. die is alweer op weg voor vandaag de dag. Maar eerst muziek van haar nieuwe album, The Shocking Miss Emerald. Haar nummer eet I Belong To You, Carol Emerald. Belang to you, luister naar radio 1. Open, dicht, weer open of toch weer dicht? Mogen fietsers volgende week nu juist wel of eigenlijk helemaal niet met de fiets door de fietstunnel onder het Rijksmuseum? Het stadsdeel Zuid wil de tunnel alleen s'avonds openstellen, maar de Amsterdamse gemeenteraad wil dat de tunnel de hele dag open gaat. Luit schimmel is gemeenteraadslid voor de PVDA. Goedemorgen, meneer schimmel Goedemorgen. Ja, dat is nogal onduidelijk, hè? Ja. Het is heel duidelijk. Besluit is besluit en daar is een hele duidelijk afspraak over gemaakt. En dat heeft de wethouder ook aan het stadseel uh, uh, laten weten dat het gewoon uh, open moet zijn. En het stadseel hoort daarvoor uh, ja, de benodigde maatregelen te nemen om te zorgen dat dat veilig gebeurt. Nou, er is toch sprake van een padstelling. Het stadseel uh, uh, zit er duidelijk nog niet mee eens. Hoe moet dat nou? Nou ja, heel simpel. Stadsdeel die hoort zich gewoon te voegen naar wat uh, de gemeenteraad en uh, het, het dagelijks bestuur van de gemeente uh, heeft beslist. Uh, daar uh, is dus uh, verder geen... Uh, uh, laten we zeggen, daar kunnen we verder uh, niks uh, over zeggen. Nee. De essentie is gewoon dat... Uh, deze doorgang is dus een uh, Amsterdamse weg... Hè, die, vanaf uh, het moment dat dit uh, indrukwekkende monument gebouwd is. Mm -hmm. En uh, het uh, stadsdeel uh, kan uh, deze Amsterdamse weg niet uh, cadeau doen aan uh, het museum. Nee, uh, nou moet het vanaf maandag uh, alweer uh, zo zijn... dat 24 uur per dag er onder het Rijks uh, door kan worden gefietst. Dat wil in ieder geval verkeerswethouder Erik Wiebes. Is dat realistisch dan ook? Ja, ik denk het wel. En uh, ja, ik ben uh, gisteren nog even bezig praten bij uh, de politieke assistent van de wethouder. Uh, de gemeente heeft ook uh, hulp geboden aan het Stadsdeel om, wat zij nog steeds niet gedaan hadden, te zorgen dat er ook uh, een duidelijke markering van die weg als fietspad uh, ja. uh, plaatsvindt. Hè. Er worden dus uh, stoeptegels met uh, de opdruk van de fiets worden geplaatst. Ja, dat staat zeel al lang moeten doen, maar goed, dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Ze hebben ze natuurlijk ook nagelaten om een deugdelijke afscheiding te maken tussen... Uh, uh, laten we zeggen, het voetpad en uh, de weg. Ja. Nou, daarvoor uh, had de staatsbouwmeester aanbevolen om daar glazen plaatjes tussen te plaatsen. Nou, dat is een hele goede maatregel. Maar ook dat is niet gebeurd. Ja, nu gaan ze zeggen van uh, ja, het is allemaal niet veilig. Maar ja, wat, uh, als je dus gewoon de maatregelen nalaat om het veilig te maken, dan moet je niet zeuren. En is het, is het niet eigenlijk opmerkelijk dat een stadsdeel zich zo verzet tegen een beslissing van de gemeenteraad? Ja, ik ken daar geen voorbeelden van. En uh, het zal ook uh, blijken in de toekomst uh, dat dat een niet acceptabele handelwijze is. En is het dan nog mogelijk dat Zuid op een gegeven moment de tunnel gewoon sluit over een paar maanden... omdat ze zeggen de veiligheid is niet goed? Nou, kijk, uh, wanneer ze zich uh, op deze manier opstellen... zal uh, daar uh, vanuit het centrale gezag... Uh, uh, kritisch naar gekeken worden. En uh, het is natuurlijk duidelijk dat ze weinig kans hebben... dat het geaccepteerd gaat worden. Hmm, nu heeft de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbes, gezegd... dat hij het liefst helemaal geen verkeer door de tunnel wil. Ja, nou ja, kijk, ik ben met die directeur uh, daarvoor een half uur eromheen gelopen en gedaan. Ik heb ook tegen hem gezegd, nou je moet nu gewoon een keer stoppen met, uh, met die obstructie. die tunnel is gewoon een besluit van, van het centraal bestuur. En uh, ik heb tegen hem gezegd, en dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen, ik heb gezegd, well, ja god, als het na een paar maanden blijkt dat het niet gaat, dan moet je op dat moment staan door de stellen. maar je moet nu gewoon even, even rustig blijven. Ik kan me voorstellen dat u af en toe het gevoel krijgt van, ja, wat, wat moeten we nog met die aparte stadsdelen? Nou, nee. Die stadsdelen die zijn een uh, belangrijk deel van ons bestuursstelsel En uh, het maakt ook dat Amsterdam uh, beter bestuurbaar is. Dat het ook goedkoper is en directer bij de staat. Dus dat is ook de reden dat de wethouder weer terughoudend is met uh, het nemen van alle mogelijke maatregelen. Want dat is nu juist een taak van, de, van het stadsdeel. Dat is nu eenmaal het onderdeel van ons bestuurlijk stelsel. Amsterdamse gemeenteraadslid voor de PvdA, Luud Schimmel. pennick Dank u wel. Om zeven uur beginnen onze tv-collega's met een nieuwe uitzending van vandaag de dag. Verslaggever Jilde van op Zeeland is straks ook live te zien. Hilda, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je heen vandaag? En we gaan naar Doren, het Doornse gat, omdat daar waarschijnlijk die zoekactie naar de twee vermiste jongetjes verder zal gaan. Ah, Oké, okay, hij wordt hervat dus. Het is vannacht ongeveer rond, oh. rond een uur of twee of drie is hij gestopt, oh. hè? Uh, naar mij weten je wel. Uh, we hebben net de hele plannen omgegooid om daar naartoe te gaan. Dus helemaal op de hoogte ben ik nog niet. Maar het uh, is zo dat de vader van de twee jongetjes uh, zelfmoord heeft gepleegd. Die is teruggevonden in het Doornse gat. Uh, in die omgeving. En uh, ja, hij had zijn twee zoontjes bij zich van zeven en negen. En sinds maandagavond is daar helemaal niets meer van vernomen. Het laatste wat we weten, al dus uh, RTV Utrecht, is dat ze om... ...kwart over tien nog hebben gepint met een auto in de buurt van Limburg. Um, ja, dat is eigenlijk het laatste wat, er, uh, wat we weten. En sindsdien is ieder spoor uh, ontbreekt van die twee jongetjes, dus uh, men is in behoorlijke paniek en men maakt zich grote zorgen. En inmiddels is er ook al een Amber alert uitgedaan. Ja, het is een onderwerp dat uh, veel stof doet opwaaien wat waarschijnlijk vandaag nog uh, veel besproken gaat worden, want het is niet niks. Uh, uh, uh, met welke mensen ga jij spreken daar? Geen idee. We, hebben, we zijn echt net, uh, ik ben net wakker. We zouden naar Rotterdam, we zouden daar uh, iets gaan doen met de viering van uh, 40 jaar samenwerking en Britse en Nederlandse militairen. Ja. Dus we gaan het even omgooien. Ja, daar zijn we nog mee dat bezig. Dat is wel heel gezellig geweest, wellicht, maar uh, soms zijn er dingen die belangrijker zijn. Heel goed. Uh, en uh, dit gaat om uh, twee kleine mannetjes. En dat, uh, de hoop is natuurlijk altijd nog dat ze worden gevonden. we het hopen. WNL-collega Hildo van Op Zeeland. Dank je wel straks. Dus in vandaag de dag van Omoe WNL op Nederland 1 vanaf 7 uur. Hoewel de techniek al een tijdje in gebruik is in de Verenigde Staten... ontdekt Nederland nu pas de mogelijkheden van schaliegas. Deze omstreden vorm van gaswinning... zou volgens de tegenstanders slecht zijn voor het milieu... De voorstanders wijzen vooral op de economische voordelen. René Leegte beheert de portefeuille energie voor de VVD in de Tweede Kamer. Zit hier al het hele uur bij ons in de studio, meneer Leegte. Ja, mocht er nou een positief rapport komen over schaliegas, ja, over die proefboringen... welke termijn kunnen we uh, uh, dan voor het eerst onze huizen ermee verwarmen met dat gas? Ja, dat hangt af van de, van de snelheid. Um, kijk, stel dat het heel snel gaat, dan wordt dat onderzoek afgerond in juni, juli... Uh, dan kunnen bedrijven een vergunning aangevragen voor een proefboring. En dan zou je in het eerste kwartaal van 2014 zo'n eerste proefboring kunnen doen. Nou, dan gaan we de resultaten afwachten. Dus dan vanaf 2015, 2016 kun je uh, echte exploitatieboringen gaan doen. Ja, dat, dat duurt nog een paar jaar. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen, in Amerika zijn ze het al lang aan het doen. Waarom zijn we er zo laat mee? Ja, en in Engeland doen ze het en in Polen doen ze het. Dus in onze omringende landen doen ze het ook. Uh, in Nederland. Uh, hadden we wat mij betreft al eerder kunnen beginnen met die proefboring? In de vorige periode onder minister Verhagen was de aanvraag gedaan. Uh, toen zijn er wat bezwaren gekomen en dat is ja, gehyped in een hele emotioneel debat. Um, ja, ik denk aan de andere kant kun je ook zeggen, we doen het wel zorgvuldig in Nederland. Dus het heeft ook voordelen. Ja, want verwacht u nu grote politieke obstakels? Nee, nee. Ik denk dat de Tweede Kamer... de meeste partijen zijn, zijn verantwoordelijke partijen. We hebben als Kamer gezegd we willen een onderzoek doen. Daar geven we veel geld aan uit. En dan denk ik dat we ook nieuwsgierig zijn naar de uitkomst. En als de uitkomst van zo'n onderzoek is van... ja, het kan veilig. En de enige manier om het zeker te weten is een proefboring te doen. Mm -hmm. Je moet dingen gewoon testen in de praktijk. Kan ik me niet voorstellen dat er partijen zijn... die zeggen we gaan niet die volgende stap ook nemen. Maar in theorie is het veilig. Maar zo'n proefboring, dat, dat levert natuurlijk misschien ook wel problemen op. En dan heb je natuurlijk wel te maken met Woners en dus met mensen in Nederland. Dat wordt toch niet zomaar gedaan, lijkt me? Nee, dus je wilt theoretisch nu alle zekerheden uh, inbouwen en vervolgens moet je het in de praktijk toetsen. Dat doen we altijd. Kijk, en de vraag is: als er een brug instort, ga je dan geen bruggen meer bouwen of ga je kijken hoe je hem veilig gaat maken? Ja. Nou, we leren natuurlijk ongelooflijk veel uit Amerika, uit Engeland en uit Polen. Uh, en die lessen kunnen we gewoon toepassen in Nederland. Nou, maar u zegt, als het allemaal opschiet, dan wordt het uh, 2015, misschien 2016... Uh, dat wij de uh, kranen opendraaien, het gaspitje opendraaien... Dat, dat het gaarli-gas eruit komt. Uh, uh, aan de andere kant, we zitten hier enorm te polderen in dit land. Wat is een realistische prognose? Nou ja, alles... De, de, de, dus de meest snelle is wat ik geschetst heb... dat je zo'n 2016 echt gaat beginnen. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat het ook realistisch is. Ik denk, we zitten in een economische crisis. Schaligas is ook een, een, een manier om met z'n allen geld te verdienen. En bovendien is het ook een kans om te kijken... of we die putten kunnen gebruiken voor aardwarmte. Want, want als je dat gat toch in de grond hebt... en dan heb je ineens decentrale, duurzame energie... waar we met z'n allen naar op zoek zijn. Dus het zou best snel kunnen gaan. Nu kom ik nog heel even bij die tegenstanders. Want niet iedereen is natuurlijk voor het boren naar schaligas. Hoe gaat u hen overtuigen? Nou, ik denk dat uiteindelijk de feiten uh, zullen moeten overtuigen. Ik snap, me ik snap ook dat een hoop mensen gewoon emotioneel betrokken zijn... en nooit overtuigd zullen worden. Zeker als het naast hun huis gebeurt, natuurlijk. Ja, en, en een partij is GroenLinks in de Kamer, waar ik daarmee te maken heb. Die zul je nooit overtuigen van welke oplossing dan ook. Maar de meeste mensen zullen uiteindelijk ook wel inzien dat het klopt. In Flevoland bijvoorbeeld is er behoorlijk draagvlak, ook in mensen waar geboord kan worden. Nou, dat blijft natuurlijk wel een kwestie als je water ziet branden, dat je toch eerst even moet slikken voordat je verder kunt kijken. En dat is ook wat er hier aan de hand is. Dat is ook wat hier aan de hand is. Daarom raad ik mensen ook aan naar Dimmock, Pennsylvania te gaan. Want al 50 jaar is dat tractie daar een vlammetje in de fontein van het dorp. Ja. Omdat er over 50 jaar uh, gas uit de waterkraan komt. Nou, we zullen zien hoe de discussie verder gaat over schaliegas. VVD Tweede Kamerlid René Leegte zat in ieder geval dit uur bij ons in de studio. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. 3 juni Dan wordt er opnieuw een hoorzitting gehouden in de Tweede Kamer... over de toekomst van de kinderopvang in Nederland. Opnieuw, want vier jaar geleden was er een vergelijkbare hoorzitting. Ditmaal worden ouders ook opgeroepen om hun suggesties en klachten op te sturen... naar de commissie van de Tweede Kamer. Iemand die er vier jaar geleden bij was is Gjalt Jellesma. Hij is voorzitter van BOINC, de grootste belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Niet de enige, zelfs de enige belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. De enige belangenvereniging ja. zelfs. Wat vindt u er nou van? Weer een hoorzitting? Nou, weet je, ik snap dat uh, een nieuwe Kamer, want zit nieuwe Kamerleden uh, dat ik nu wil horen. Waar ik een beetje treurig van word, is dat we eigenlijk sinds vier jaar alleen maar achteruit zijn gegaan. En dat vind ik wel erg jammer. Wat gaat er achteruit? Ja, want er zijn natuurlijk dermate grote bezuinigingen geweest op de kinderopvang. Uh, dat heel veel ouders inmiddels uh, geen gebruik meer kunnen maken van kinderopvang. En uh, de snelle terugloop die we nu op dit moment zien, uh, die komt de kwaliteit ook niet te goede. Nee, maar dat is toch juist goed dat er dan een hoorzitting komt? Nee, absoluut. Maar vergeleken met vier jaar geleden is het natuurlijk treurig om te constateren dat het inmiddels minder gaat. Hoe ja. moet dat dit keer anders? Nou, kijk, Nederland moet zich gewoon uh, realiseren dat wij niet een soort unieke plek op de wereld zijn waar dingen anders zijn. Uh, uh, wanneer je een land wil hebben waar een hoogopgeleide bevolking... Uh, uh, veel werkt en dat zal nodig zijn. Uh, dat lijkt me een beetje gek op een oplopende werkloosheid. Maar als je kijkt naar het feit dat er uh, straks minder mensen uh, beschikbaar zijn voor de, voor de arbeidsmarkt. We, we krijgen toch echt te maken met het gevolg van vergrijzing. En, en je wil het draagvlak hebben voor al je voorzieningen, nou, noem al die zaken maar op. En bovendien vrouwen willen gewoon werken, dan zul je gewoon een goede kinderopvang moeten hebben. En die breed je op dit moment een hoog tempo af. Maar je zult je ook moeten afvragen of kinderopvang alleen maar iets is wat je hebt, omdat uh, je mensen aan het werk wil hebben. In de meeste landen om ons heen wordt gezegd: ja, de kinderopvang dat is vooral een hele goede manier om kinderen een hele goede start te laten maken in hun carrière. Het is nog geen leren, nee. maar het is wel een fase waarin je kinderen gewoon eigenlijk uh, uh, heel goed moet begeleiden, want daarin ontwikkelen ze zich sneller dan in welke fase daarna ook. En je moet gewoon zorgen dat het goed op orde is, want daar verdienen we ook heel veel geld mee. Ja, dat zegt u en dat is logisch. Uh, dat is ook begrijpelijk. Maar aan de andere kant hoor ik u dus ook zeggen: uh, door te bezuinigen op de kinderopvang, door daar niet goed in te investeren, verzwakt uh, uh, waren het effect van de vergrijzing? Nou ja, kijk, op het moment dat je straks uh, uh, een aantrekkende economie krijgt... Je moet je voorstellen, tot ongeveer een jaar geleden... hadden ouders alleen maar te maken met uh, lange wachtlijsten. Ze hadden geen keuze. Ze hadden geen keuze wat dagen betreft. Ze hadden geen keuze wat betreft uh, de plek waar ze gingen zitten. Nu is dat uh, door hele verkeerde omstandigheden is dat even uh, gedraaid. Als je straks krijgt dat uh, je weer veel meer mensen op de arbeidsmarkt krijgt... veel meer behoefte krijgt aan kinderen opvangen dan zul je gewoon merken dat er weer tekorten zijn, dat er weer wachtlijsten ontstaan... en dan krijg je weer precies dezelfde negatieve effecten die je ook de afgelopen jaren gezien hebt. Ja. ja. Dat is wel een beetje teurig maken natuurlijk. Wat gaat u nu doen om de commissie ervan overtuigen dat er nu iets moet veranderen? En wat er precies moet veranderen? Nou, ik denk dat wij uh, vooral gaan vertellen wat we gezien hebben. Dat we gaan vertellen uh, dat we in Nederland echt eens een keer moeten ophouden... om te doen alsof hier kinderen en ouders anders zijn dan in landen om ons heen. En uh, dat je nu ook hebt gezien dat die bezuinigingen we hebben er genoeg voor gewaarschuwd, dat het gewoon te ver is doorgeslagen. Tegelijkertijd denk ik dat we ook gaan vertellen is dat we misschien wat meer moeten kijken naar de vormen die we aanbieden. Kinderopvang in uh, landen om ons heen heeft meer een soort ritme uh, wat op school lijkt. Daar blijken mm -hmm. de meeste ouders ook prima uit te kunnen, ook in Nederland, dat ja. lijkt uit uitgebreide toetsen. Daarmee wordt het ook goedkoper. En daarmee worden ook bepaalde kwaliteitsproblemen die wij nu in Nederland hebben, omdat we op heel veel verschillende momenten komen met allemaal part-time kinderen en allemaal part-time pedagogisch medewerkers. Dat komt de kwaliteit niet te goede. Nee. Nou, dat zouden we ook kunnen verbeteren. Het is uh, een paar minuten voor zes, één minuut voor zes al bijna. Uh, vandaag dus de hoorzitting. Uh, uh, heeft u er eigenlijk wel vertrouwen in dat we eindelijk eens een goede kant op gaan met die kinderopvang of gaat u ook een beetje somber naar de Kamer? Nee, ik ga niet zonder naar de Kamer, maar ik denk wel uh, dat het goed gaat komen... vooral door economische omstandigheden. Het zou mooi zijn als het goed zou komen door inzicht. Ja, Giald uh, Jellesma, voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Dank u wel en veel succes vandaag. Okay. Onze zendtijd zit er bijna op, maar WNL is er over ruim een uur weer. Op Nederland 1 begint dan vandaag de dag met Leonie Ter Braak. Vandaag ontvangt ze advocaat Jan Hein Kuipers over de overval op Brinks twee jaar geleden. En over de Dunnermoorden in Duitsland. Om half zeven vanavond is WNL hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. En die presentatie is vertrouwd in de handen van Joost Eertmans. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen hier het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat ons betreft een hele wakkere dag.